In Dublin is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Volgens de Ierse politie is de kans groot dat deze moord een vergelding is voor de aanslag van vrijdag... waarbij de 33-jarige David Byrne om het leven kwam. Toen kwamen drie mannen verkleed als politieagent een hotel binnen en begonnen daar te schieten. Volgens de BBC is de aanslag opgeëist door een splintergroep van de IRA, Continuity IRA... Maar Ierse veiligheidsfunctionarissen zeggen in The Guardian dat de moord op Burn het gevolg is van een ruzie tussen twee Ierse criminelen. Bij de rechtbank in Utrecht dient vandaag een rechtszaak die NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant tegen het kabinet hebben aangespannen. Ze willen met een beroep op het journalistieke belang dat meer stukken openbaar worden over de afhandeling van de MH17-ramp. In 2014 dienden de drie partijen al los van elkaar een dergelijk verzoek in, maar kregen documenten waarin veel onleesbaar was gemaakt. De rechter heeft de documenten wel ongecensureerd ingezien. En hij moet beoordelen of het kabinet de juiste beslissing heeft genomen. Het weer, tot ver in de nacht blijft het flink waaien. Al neemt de wind de komende uren wel wat af. In de ochtend eerst wat zon. Later gaat het vanuit het zuiden regenen. En het wordt er gaat of zeven. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. The sun comes up again yeah. It's just another another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 Durf de niet om mij. Ik ben geboren in de liefde,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 for my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 They've given us a two minute warning. Oh, my heart, changing the way I feel, changing the way I feel. Step forward. Everybody around the world understands what makes a child a man. Yes, I feel like I wanna be yes, inside.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 to say I'm sorry I just of dreams.